Shabbat Shalom allemaal. Shabbat Shalom, met u zingen. Dat het Shema gaan zingen. Shema Israel, ja. La.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 Je eert jouw vader en jouw moeder, je moordt niet, je pleegt geen overspel, je steelt niet, je spreekt geen leugens, je begeert niet wat van je naaste is. Deze woorden die ik je opdraag zullen in je hart zijn, je scherpt deze woorden jouw kinderen in, je spreekt erover wanneer je jouw huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen of wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, ze zijn tot een teken tussen jouw ogen, je schrijft ze op de deur van jouw huis, in jouw poorten. Je moet ja uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Laten we samen bidden. De afgelopen week was de gedenking van de Shoah. Daar wil ik even bij stilstaan, dat is toch wel een hele belangrijk iets. De Shoah. De Joden gebruiken voor de afschuwelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog betreffende hun volksgenoten het woord Shoah, catastrofe of vernietiging. Het woord holocaust, waardoor de hele wereld gebruikt wordt, betekent brandoffer of volledig verbrand. Een zieke benaming voor het streven van een vijand om een hele bevolkingsgroep uit te moorden. Het geeft er een soort religieuze instelling voor weer, alsof het een geestelijke bedoeling had. Op 27 januari 1945 werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau door het Russische leger bevrijd. Daarmee kwam een einde aan de massale vernietiging van Europese joden in Auschwitz. Auschwitz is als grootste vernietigingskamp met vijf gaskamers en crematoria na de oorlog het symbool geworden van de Shoah. De Verenigde Naties hebben 27 januari, dus de bevrijdingsdag van Auschwitz, uitgeroepen tot wereldwijde Holocaust Memorial Day. Vandaar dat de Joodse broeders een andere dag hebben gekozen om hun doden te herdenken. Op de 26 e Abib wordt de Shoah, de grote catastrofe of grote vernietiging, herdacht. De lessen van de Shoah zijn veelvoudig. Hoe is het mogelijk geweest dat zoveel onschuldige medeburgers. werden vermoord om hun ras? Waarom heeft de rest van de bevolking. een andere kant op gekeken? Was de genocide op de Joden een spontane eruptie van geweld door criminelen? Of hebben de nazi's grotendeels gehandeld vanuit een Europese traditie? Hoe moeten we leven en handelen om een dergelijke genocide te voorkomen? Nou, dat was de bedoeling eigenlijk van de Verenigde Naties. Dat was een van hun redenen om dus de Verenigde Naties op te richten... in 1945, na de Tweede Wereldoorlog. Maar helaas, de Verenigde Naties hebben inmiddels enorm veel boter op hun hoofd. In het jaar 2020 zijn er door de Verenigde Naties in totaal 23 resoluties aangenomen... waarvan 17 rechtstreeks betrekking hadden op Israël. 17. De andere zes, betroffen Noord-Korea... Eentje, Iran eentje, Syrië eentje, Myanmar eentje en twee over de Krim, dus richting Kustland. Niks over Sina, over de Oeigoeren. Niks over de rest van de wereld waar zoveel onrecht is, wat niet te vergelijken is met wat er in Israël gebeurt. Nee, zeventien op Israël. En tot mijn schaamte moet ik zeggen dat Nederland iedere keer meegestemd. Nederland staat er gewoon achter. Waar is de balans, vraag je, je af. Waarom gaat de hele wereld met oogkleppen op de keer tegen Israël? Waarom steunt bijvoorbeeld Nederland al deze resoluties? Notabene de Verenigde Naties werden opgericht om te voorkomen... dat er ooit weer een wereldoorlog of Shoah zou plaatsvinden. Ze hebben het antisemitisme hoog in het vaandel, zeggen ze. Maar de waarheid is anders helaas. De grote krachten achter de Verenigde Naties... worden bestuurd door de Arabische wereld. En dat met name die welke uitspreken dat Israël zo snel mogelijk van de kaart moet worden geveegd. Waarom is dat woede van de volken tegen Israël? Ik ga er zometeen een psalm over van voorlezen. Omdat er nog beloften liggen die geprofiteerd zijn door de profeten van de Allerhoogste. Als de tegenstander het voor elkaar kon krijgen dat er één belofte niet zal worden vervuld... dan heeft hij daarmee de Almachtige tot een leugenaar gemaakt. Maar dat gaat niet gebeuren. Hij mag woede en tekeer gaan en ontzettend veel voor elkaar krijgen... De eindoverwinning staat al vast en we kijken met verlangen uit naar de terugkomst van Yeshua die deze eindoverwinning gaat inluiden. Maranatha, Yeshua komt spoedig in onze dagen. Amen. Er is één psalm die daar antwoord op geeft. Rappente was ik had dat stukje geschreven. En gisteravond gingen we eten en we lezen altijd na de maaltijd lezen we een stukje. Het stond op het programma psalm 1 en 2. Waarom woeden de heidenen? Daar begint het mee. Prachtig hè? Dus ik had het opgeschreven. Ik zei, nou ja, dan ben je even stil. Dan ben je gewoon even stil. En bedenken de volken ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op. En ik denk dat je de Verenigde Naties ook als koningen der aarde kan zien. De vorsten beraadslagen te samen tegen Jawe en tegen zijn gezalden, Zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen... Jawe zal hem bespotten, dan zal hij tot hen spreken in zijn toon en in zijn grimmigheid zal hij hem verschrikken. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid? Ik zal van het besluit verhalen, Jawe heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, de einde van de aarde tot uw bezitting. Gij zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handel verstandiglijk, laat uw tuchtige gerechters naar aarde. Dient ja met vrezen en verheug u met beving. Kust een zoon op dat hij niet toorde en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ik denk dat ze dit wel heel erg duidelijk in hun hoofd mogen knopen. Het is niet voor niets dat die waarschuwingen in de Bijbel staan. God komt erop terug, denk ik. En al die besluiten waar Nederland ook achter staat, het is te, te erg voor worden eigenlijk. En ik ben bang dat het alleen maar erger wordt. Nu hebben we D66 groot gemaakt, En dat is een partij die eigenlijk overal tegen alles wat men met godsdienst te maken heeft, zijn ze verschrikkelijk tegenstander. Dan gaan we een, ja, eigenlijk luisteren. Dat is een psalm 22 in het Hebreeuws met een filmpje erbij. Het is heftig, echt heftig. Het is een filmpje uit Israël en hoe je dus Psalm 22... En als je het ziet, dan zie je ook de overeenkomst met Yeshua aan het kruis. Dat is, de woorden die gesproken worden is echt... Psalm 22 wordt dus letterlijk gezongen, zoals hij dus in het Hebreeuws staat. Het is ontzettend aangrijpend. de parasha voorlezen, Chris? Het was op de achtste dag dat Mozes, Aaron en zijn zonen met de oudsten van de Israël bij elkaar riep... Mozes zei tegen Aaron, breng een offer voor je zonde, opdat je zonder zonde priester kan zijn en breng een offer uit dankbaarheid. Ja. Zeg daarna tegen de kinderen van Israël, vandaag verschijnt de eeuwige aan jullie, aan het volk. Aaron en zijn zonen deden zoals Mozes hen geboden had. En toen de hele gemeenschap voor de ingang van de tent der samenkomsten stond, zei Mozes, dit is het wat de eeuwige jullie God geboden heeft om te doen. En tegen Aaron zei hij... Ga naar het altaar en bereid het zondoffer. En vraag verzoening voor jezelf en voor het volk. Bereid het offer zoals de eeuwige geboden heeft. Aaron ging naar het altaar en bracht het zondoffer. Toen hij klaar was met het zondoffer... hief Aaron zijn hand op naar het volk en zegende het volk. Mozes en Aaron gingen samen de tent der samenkomsten binnen. En toen zij daar weer uitkwamen en het volk zegende verscheen de eeuwige aan heel het volk. Vuur schoot uit van de verschijning van de eeuwige en verteerde het offer op het altaar. Het volk zag dat de eeuwige het offer accepteerde en juichte van blijdschap. Nabdab, Abihu, twee zonen van de adel namen vuur uit de algemene vuurplaats, niet van het altaar, en brachten dat vreemde vuur voor de eeuwige. Maar de eeuwige had voorgeschreven dat alleen het vuur van het altaar voor hem gebracht mocht worden. En vervolgens schoot er vuur uit de eeuwige dat Nabdab en Abihu trof en zij stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de eeuwige bedoelde toen hij zei, mijn voorschriften zal je tot op de letter uitvoeren. En Aaron zweeg. Mozes ontbood Misael en Elzivan, El de zonen van Uziel. De oom van de Aaron en gebood hen om Nabdab en Abihu uit het heiligdom weg te dragen naar buiten het kamp. Mozes zei tegen Aaron en diens zonen Eliezer en Itmar: Laat jullie haar niet groeien en scheur jullie kleren niet als teken van rouw, want Nabdab en Abihu zijn geen natuurlijke dood gestorven. Als jullie rouwen om Gods woede, zal zijn woede zich tegen jullie en het hele volk keren. De eeuwige sprak tot de Aaron: drink geen wijn of sterke drank als jullie de tent ter samenkomst te binnengaan, opdat jullie je bewustzijn en onderscheid kunnen maken tussen gewijd en ongewijd, tussen rein en onrein, en opdat jullie de kinderen van Israël kunt onderwijzen in de wetten die de eeuwige door hun door Mozes heeft meegedeeld. Mozes sprak tot de Aaron en zijn zonen Eleazar en Itma: neem het meeloffer dat is overgebleven van de vuuroffers, en eet het als ongezuurde broden bij het altaar. Je moet het eten op een heilige plaats. Het is voor jou het vastgestelde deel. Je zonen en je dochters. De eeuwige sprak tot Mozes en de Aaron. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen. Dit zijn de dieren die je mag eten van de landdieren. Alle dieren die geheel gespleten hoeven hebben en herkauwen mogen jullie eten. Deze dieren mogen je niet eten. De kameel, want hij herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. De kliptas, want hij herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. De haas, want hij herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Ook onrein is het varken, al heeft het wel gespleten hoeven, want het herkoudt niet en is dus onrein. Dit mogen jullie eten van wat er leeft in de zee, de rivieren en het meer. Elk dier dat vinnen en schew heeft, mogen jullie eten. Alles wat geen vinnen of schew heeft, mogen jullie niet eten. Het is onrein. Dit mogen jullie niet eten van de vogels, de arend, de lammegier en de zeearend. De wouw, de havik, de raven, de struisvogel, de koekoek, de meel, de spreuwer, de steenuil, de aalscholver, de oehoe, de witte uil, de pelikaan, de aasgier, de ooievaar, de reiger, de hop en de vleermuis. Alle gevleugelde dieren die zich in zwermen voortbrengen op vier poten gaan, mogen jullie niet eten. Deze gevleugelde mogen jullie eten. Vogels die op twee poten staan, maar niet alle. Deze mogen jullie eten. De springkouw in al zijn soorten. Alle dieren die op hun zolen of die op vier poten lopen zijn onrein. Van de kleine dieren op aarde zijn de volgende dieren onrein. De wezel, de muis, de pad, de egel, de gekko, de hagedis, de schilpad en de mol. Een dier dat een natuurlijke dood sterft en dus aas is, is onrein. Al wat op de aarde kruipt is onrein. Dat zijn alle dieren die zich op hun buik voortbewegen. Maak dat je niet verafschuwd wordt door het volk en door de eeuwige. Maak jezelf niet afschuwelijk tegenover jezelf door onreine dieren te eten. Jullie zijn mijn heilig volk en ik ben de eeuwige die jullie God is. Verontreinig je daarom niet. Dit zijn de voorschriften over reine en onreine dieren. Dit zijn de verschillen tussen dieren die gegeten mogen worden en dieren die niet gegeten mogen worden. Ik heb het uh, stukje uit de Bijbel gepakt, wat we voor de omertelling uh, lezen, en ook de liederen daarop uh, afgestemd. Dus op Psalm 119, van vers 105 tot 112. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt. Yahweh maak mij levend overeenkomstig naar uw woord. Aanvaard toch, Yahweh, de vrijwillige graven van mijn mond en leer mij uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar. Toch vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben voor mij een strik gezet. Toch ben ik van uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen, voor eeuwig tot het einde toe. En dan gaan we zingen, Uw woord is een lamp voor mijn voet, Psalm 119, en dan hoor o Israël, en dan nog een keer een stukje uit Psalm 119. Dan wil ik verder nog een paar liederen zingen. Ook met de herdenking van de Shoah in gedachten. En dat is Nagamu. En de Heere bouwt aan Jeruzalem. Jubel, jubel, dochter Sions. En nooit meer alleen. Oké, okay, ik wil uh, spreken over Jozef als type van Yeshua. En het leven van Jozef even onder de loep nemen. Er zitten zo ontzettend veel hele mooie overeenkomsten in het leven van Jozef. Zeker als we dat verbinden met het leven van Yeshua. En zo sterk eigenlijk, zulke sterke overeenkomsten. En ik haal er een aantal uit. Dus ik ga niet zeggen dat het volledig is, maar toch, ik krijg toch een mooie inkijk in het leven van Yeshua. Als je dat kijkt met het leven van Jozef als voorbeeld. Genesis 30 vers 22, dan beginnen we, God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar, want Rachel was, kon geen kinderen krijgen, was een doorn in het oog voor haar, was een, een, ja, een dagelijkse marteling eigenlijk, omdat ze voor haarzelf het idee tegen Lea op moest boksen en dat lukte niet, want Lea die kreeg kind na kind en Rachel kreeg geen kinderen. En toch verhoort God haar op een gegeven moment een, ze krijgt een kind. Bij Yeshua ging er ook een wonder vooraf, voordat hij geboren werd. De maagd, Maria zijn moeder, werd zwanger door het spreken van Yahweh en baarde haar eerstgeboren zoon. Net als dat Rachel haar eerstgeboren zoon kreeg, Jozef, gebeurde dat bij Yeshua ook. Hij was ook de eerstgeborene. En zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Dus zij voelde het echt als een schande dat ze geen kinderen kon krijgen. En God haalt haar schande weg. Dus dat heeft een enorme impact op haar leven gehad, maar ook op het leven van Jacob, zoals we zien later. Dus ze geeft hem de naam Jozef en ze zegt: Mogen Ja wij mij nog een zoon geven? En die twee uitspraken is eigenlijk de naam Jozef. De naam Jozef betekent wegnemen en toevoegen. Dus een dubbele betekenis. En zo, zo ontzettend mooi als je dat vergelijkt met het leven van Yeshua. Yeshua die neemt onze zonde weg en voegt ons toe aan dat koninkrijk. Ja, hoe mooi wil je het hebben, hè? Zo'n mooie overeenkomst, alleen al in de naam die hij meegekregen heeft. Zo'n geweldig iets dat dat al in, in de naam... En heeft zij dat geweten? Nee. Zij heeft gewoon een naam gegeven uit haar verdriet en haar blijdschap... geeft ze hem de naam Jozef. En het verpante is... Ik heb al eens eerder gezegd dat Jacob in dat benoemen van de namen bijna niet aan bod komt. Jacob de vader wordt daar bijna niet in gekend. Het is maar één keer dat hij dus een naam geeft en dat is aan Benjamin. En dat komt omdat Rachel een hele vervelende naam geeft, Benoni. En hij zegt nee, mijn zoon gaat niet zo heten, ik wil dat hij Benjamin heet. Dus dat is de enige keer dat hij eigenlijk dus echt actief bezig is... ...met de naamgeving van zijn zoon. En het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had... ...dat Jacob tegen Laban zei... ...laat mij vertrekken. Het lijkt er een beetje op alsof Jacob... ...tot het besef is gekomen van... ...mijn gezin is volgemaakt... ...het is eigenlijk klaar... ...nu ben ik dus gereed om terug te gaan... ...naar mijn vaders huis. Ik kan daar vertrekken, ik ben gereed... ...om weg te gaan. Is Laban het niet mee eens... Hij blijft nog zes jaar om voor de kudde te werken... Dus hij laat zich wel overhalen. Maar dit is eigenlijk het tijdstip dat Jacob zegt... voor luisteren. volgens mij moet ik weg. Dan is hij teruggegaan naar Canaan En dan woont Jacob in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had... in het land Canaan. En Yeshua die zegt dat ook, hè? Dus Jacob voelde zich als vreemdeling, zijn vader voelde zich als vreemdeling. Maar Yeshua zegt ook, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij was als vreemdeling op aarde. Ook overeenkomsten die hij had... Jacob kreeg een hele hoop nakomelingen. Jozef was 17 jaar oud en die hoede het kleinvee met zijn broers. Niet altijd blijkbaar, nu was hij er niet bij, dus nu was hij thuis bij zijn vader. Hij was een jongeman met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Staat. En Jozef had een beetje een vervelende eigenschap. Hij bracht het kwade gerucht van zijn broers bracht hij over aan hun vader. Nou, dat is niet zo leuk. Ik kan me indenken dat je daar boos over wordt. Ook van de andere broers. Van als je dus een broertje hebt die alles doorvertelt aan je vader. Ja, dat wil je niet. Of je moet heel erg rechtvaardig zijn dat er niks is om door te vertellen. Dat zou nog mooier zijn. Maar goed, dat is niet zo. Het zijn niks brave jongens. Dus ik denk dat Jozef ook heel wat te vertellen had aan zijn vader. Waarom is dat nou? Wij zien het toch vaak als een soort hele negatieve eigenschap. Verklikken noemen wij het. Hè? Toch een beetje een verraders eigenschapje. Aan de andere kant. Jozef was heel erg rechtvaardig. Was opgevoed bij de Torah. En kon niet begrijpen. Dat zijn broers die met hetzelfde opgevoed waren. Zich niet aan de Torah hielden. Ja als hun vader erbij was wel. Maar niet als ze apart waren. En dat kon hij niet, kon hij niet verkroppen. Dus ik denk dat dus het, de eigenschap van Jozef. Om dat kwalige lucht over te brengen gedreven was door de Torah, omdat hij dus niet kon verkroppen dat de Torah niet nageleefd werd. Ja, met hun mond wel, maar niet met hun daden. Israël, dus Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. Het is heel apart, dat dus daarvoor wordt gewoon de naam Jacob gebruikt en ineens komt zijn verbondsnaam naar voren. Als hij dus Jozef meer lief heeft dan zijn andere zonen. Heel apart, hè? Van waarom staat hier ook niet gewoon Jacob? Nou, dat is niet zomaar, denk ik. Nee, omdat Israël de verbondsnaam was van Yahweh, die hij dus rechtstreeks gekregen had van Yahweh. Dus hij, als verbondsvader, had hij Jozef meer lief als al zijn andere zonen. En hij liet er veelkleurig gewaard voor hem maken om dat eigenlijk uit te dragen. Van, dus luisteren, dit is mijn geliefde zoon. Nou, dat doet je heel denken... Aan de vader, die ook zegt van Yeshua: dit is mijn geliefde zoon. Zijn broertjes zien dat, en die merken dat ook, denk ik. Die hebben dat in het dagelijks leven steeds gemerkt: dat hun vader toch meer betrekking had op Jozef dan op hun. En ze haten hem ervoor. Het aparte is dat ze dat dus niet verwoorden naar hun vader, want wat kan Jozef daar nou aan doen? Jozef is uitgekozen. Dus het zegt eigenlijk niks over Jozef, het zegt veel meer wat over hun vader. Maar het gekke is dat dus de haat wordt gericht op Jozef en niet op hun vader. En die was zo groot dat ze niet eens meer vriendelijk met hem konden spreken. Dus gewoon de normale gedragsnormen, zeg maar, die konden ze niet meer onderhouden. Dus ze konden gewoon niet meer fatsoenlijk met Jozef omgaan. En Yeshua zei, een profeet is niet ongeëerd behalve in zijn vaderstad en in zijn huis... ...en zijn eigen broers zagen Yeshua blijkbaar ook niet zo zitten. Dat staat er ook dat ze op een gegeven moment hem opkomen zoeken... ...om hem de oren te wassen. En eventjes laten ze zeggen van... ...mest luisteren, we zijn het niet met jou eens. En dat hoort Yeshua en dan zegt hij... ...wie is mijn moeder, wie is mijn broers? En dan wijst hij de mensen aan... ...zegt degene die in de wetten van mijn vader blijven... ...die is mijn moeder, mijn broers en mijn zusters. Dat moet ontzettend pijnlijk zijn geweest... ...want ik denk dat ze dat wel gehoord hebben. Ze stonden aan de deur... Later is dat veranderd, hè? Jacobus, zijn broer, is op een gegeven moment de leider geworden vanuit Jeruzalem. Dus het is gelukkig wel veranderd. Genesis 37 vers 5, Jozef had een droom en die houdt hij niet voor zichzelf, maar hij gaat dat delen met zijn broers. En dat was voor zijn broers reden om hem nog meer te haten. En als je die droom ziet, dan snap je ook wel een beetje waarom die broers boos worden. Over Yeshua zijn ook vele profetieën geprofiteerd. Dus dat is iets wat ze ook gezamenlijk hebben eigenlijk. En Jozef die zegt tegen zijn broers, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. We waren bezig op de akker, we waren dus aan het oogsten. En we hadden allemaal, hadden we onze eigen schoof, die waren we aan het binden. En wel, joh, wat er gebeurt er? Ineens staat mijn schoof, die staat recht overeind. En die van jullie, die gaan allemaal buigen. Die buigen allemaal zo in een kriertje om mij heen. En dan kan ik snappen dat je als broers toch even een beetje gepikeerd bent. Dan denk je, joh, wat is het nou? Dat is ons jongste broertje. En die gaan ze eigenlijk even heel erg groot maken. Als zijnde dat hij degene is die de baas wordt. En ik denk dat ze ook met die angst geleefd hebben. Van jou moest luisteren. Onze vader heeft heel duidelijk dat er blijkt dat hij de lieveling is. En wat doen we als onze vader op een gegeven moment eigenlijk het eerst geboorterecht aan Jozef geeft. En hij echt de baas wordt over ons. Het lievelingetje, de Torah getrouwen, wat wij niet zijn. Welke kant gaan we dan op als gezin? Dan krijgen we misschien een hele rechtsregering. Dat, dat willen we helemaal niet. Die kant willen wij helemaal niet op. En dan komt u ook nog eens een keer met dit verhaal. Nou, we vonden het echt helemaal niks. En ze waren boos op hem. Dat zeggen ze dan ook. Wil je het dan over ons regeren? Wil je heersen over ons? En ze haat hem nog meer. Je kunt het bijna niet voorstellen. Op een gegeven moment staat er al dat ze hem ontzettend haten. Maar er komt steeds weer een stapje bovenop. Ze konden er niet meer over weg. Over Yeshua was geprofiteerd in Psalm 110, vers 1. Java heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot een voetbank voor uw voeten. Yeshua werd ook gehaat. Werd ook eigenlijk uitgekotst door zijn broeders. En iedereen met wie hij verbonden was. Ik wilde niks van hem weten. Jozef kreeg nog een andere droom. Dat vertelt hij ook aan zijn broers. En dan zegt hij joh, ik heb weer een droom gehad. En dan ging het over de zon, de maan en elf sterren. En die bogen zich allemaal voor mij neer. Nou, die broers die waren al ontzettend boos op hem. Maar hij vertelt het ook aan zijn vader. En dit is zelfs voor zijn vader te gotig. ja, Nou moet je stoppen, Jozef. Nou wordt het echt te gek. Wat is dat nou, jongen? Denk je nou echt dat je moeder en ik voor jou gaan buigen... Je bent zo hoog in je bol dat je denkt dat wij, die zijn over jou gesteld, dat wij dus naar jou toe komen om ons te aarde neer te buigen. Ja, dat kan toch niet, jongen? Je moet er echt mee stoppen. Dit is gewoon niet goed. Dat hoort zo niet. Lucas 2, vers 19 zegt, Maria kreeg ook allerlei boodschappen over Yeshua, Kon ze niet rijmen. Maar ze bewaarden deze woorden, staat er. En ze overlegden die in haar hart. Dus ze gaat dat eigenlijk een soort met herkouwen. Het aparte is... dat zijn vader dat ook doet. Die houdt het ook in gedachten. Dus hij zegt wel iets tegen... Jozef Moest luisteren. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat dat niet kan. Maar toch staat er... dat zijn vader het overdacht. Dus bij zichzelf dacht hij van... ja, wat, wat, wat is er aan de hand, hè? Waarom krijgt hij die dromen? Wat is er... Zou het, zou het. Genesis 37, vers 12: Zijn broers gaan op een gegeven moment weg met klein vete hoeden bij Sichem. En Israël zegt tegen Jozef: joh, je broers zijn het vijand hoeden bij Sichem. Wil jij naar hen toe gaan en gaan we kijken hoe het met hen is? Een hele normale opdracht. En Jozef zegt natuurlijk: dat Doe ik, heel gewillig, luister naar zijn vader. Sichem was wel een hele aparte plaats: een heilige plaats waar Abraham binnenkwam eigenlijk bij Kanaan een hoge eikstater... waar dus heel veel offers gebracht worden. Abraham maakte ook een offeraltaar. Hij kocht daar een begraafplaats voor Lea en voor zichzelf. De aartsvaders zijn er nog meer begraven zelfs. Als je dus goed zoekt in de Bijbel, zie je dat er dus meerdere begraven zijn. Er werden volksvergaderingen gehouden. Dus echt als het over hele belangrijke dingen ging... werden ze samengeroepen in Sichem. En er werden ook de koningen werden daar gezalfd. Dus ook de koningen werden daar aangesteld. En Sichem werd een van de vrijsteden in Israël. Dus waar je naartoe kon vluchten als er wat fout gegaan was. En dan was je daar dus vrij. Mits je dus niet, als er geen opzet in het spel was. Dus het was een hele aparte plaats. Je had een aparte plaats innam in Israël. Dat was natuurlijk nog voor die tijd al wel met Abraham. Die heeft er al geofferd. Dus het was al een uh, speciale plaats. Maar later werd dat eigenlijk verder uitgebouwd. En Jacob zegt tegen Jozef, ga naar je broers, ga kijken hoe het met hun is, hoe het met de kudde is en ik hoor graag een soort verslag van je. Dus hij krijgt echt een officiële taak om dus daar naartoe te gaan en verslag uit te brengen. Dan ben je dus echt de vertrouweling van je vader. En dat moet behoorlijk wat bloed hebben gezet bij zijn broers. Want ja, dan kom je toch als een soort opzichter, kom je daar dus kijken van hoe het met de broers is en hoe het met de kudde is. En omdat je verslag moet uitbrengen, moet je ook echt in detail weten... hoe is het met de kudde? Wat is er gebeurd? Hoe goed hebben jullie voor de kudde gezorgd? Zijn er verliezen te betreuren? Wat is er gebeurd allemaal? Dus je snapt dat dus, het is niet zomaar een bezoekje aan je broers die je brengt. Nee, hij komt daar in de officiële hoedanigheid als vertegenwoordiger van zijn vader. Eigenlijk net alsof de vader zelf komt... Nou, dat is zo'n overeenkomst met Yeshua, die komt ook namens de vader, de Shaliach. En hij komt bij Sichem. En de man traft Jozef aan, want hij was echt aan het rondwalen, want hij kon ze niet vinden. En die man die zegt, joh, wat zoek je? Wat zoek je? En hij zegt, ik ben op zoek naar mijn broers. Kun je mij vertellen waar ze naartoe zijn? Waar ze aan het zijn? Ook een overeenkomst met Yeshua, Lucas 15 vers 3. En dan sprak deze gelijkenis tot hen, dat mens onder u die honderd schapen heeft. En de een van vlies verlaat niet de 99 in de woestijn, gaat achter het verloren aan totdat hij het vindt. Yeshua was ook op zoek naar het verloren, ook naar zijn broers. Als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. en gaat terug, roept zijn vrienden en buren en richt een feest aan. dan wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was... En ik zeg u dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert... meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Geweldig. In de overeenkomst, Genesis 37 vers 17, die man zegt... joh, die zijn van hier weggetrokken. Die zijn naar dood dan. Ik hoorde hem vertellen tegen elkaar van joh, laten we naar dood gaan. Dus die zijn een heel stuk verderop. Oké, okay. Jozef die gelooft dat en die gaat achter hen aan... En die treft hen aan bij Dotan. Nou ligt dat wat hoger, Dotan. Dus ze zien al van een heel eind vandaan. zien ze Jozef aankomen in zijn veelkleurig gewaad. Nou, er liep maar eentje rond in Kanaan met zo'n gewaad aan. Dus voordat hij bij hen is. komen ze bij elkaar. en beraamden zij een listig plan tegen hem. om hem te doden, nogal liefst. Dus het was niet een vriendelijk overleg. Het was niet voor jongens luisteren, misschien kunnen we een grap uithalen met hem of zo. Om een keer een lesje te leren. Nee, het had maar één doel. En dat was om Jozef om te brengen. Matthäus 26, vers 3. Toen kwamen de overpriester en de schriftverleden en oudste van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Caiaphas heette. Het zijn zijn broeders, hè? En ze overlegden met elkaar om Yeshua met list te grijpen en te doden. Het is bijna letterlijk wat dus in beide stukken staat. Het verpante is, dat is dan wel een ander stukje, dat op een gegeven moment dan doet Yeshua een genezing in de synagoge op de Sabbat. En daar hebben dus de overpis en de schriftleden daar verschrikkelijk veel moeite mee. En die waarschuwen ook, dat mag niet op de Sabbat. Ze zeggen dat ook tegen de mensen: van, blijf weg als je een ziekte hebt en kom dat niet op de Sabbat. Kom dat onder de aandacht van die Yeshua brengen, want die, die gaat genezen op de Sabbat. En dat mag gewoon niet. Dat mag niet op de Sabbat, dat is werken. Het verpante is dat ze op dezelfde sabbat bij elkaar komen om te overleggen om hem te doden. Dat mag wel op de sabbat. Het is dus zo dwaas, zo rare dingen. Dat je zegt van alle logica is gewoon verdwenen bij die mensen. Ze worden zo gedreven door haat. Het goede dat verachten ze. En het slechte dat omarmen ze en zeggen ze: Nou, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Dat is een goed iets, want hij overtreedt de sabbat en als we dat dan kunnen ongedaan kunnen maken, dan zijn we goed bezig. En ze zeiden tegen elkaar, die broers, kijk, daar komt die meesterdromer aan. Laten we hem doodslaan en een van die putten gooien hier zo. En dan zeggen wij, met name tegen onze vader, ja, we denken dat een wild dier hem gepakt heeft en opgegeten. En dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. Want ja, dat zat hem wel heel erg dwars, dat hij dus al die dromen uitgesproken had. En dus 3, vers 32, die zegt, en wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij, en zijn getuigenis neemt niemand aan. Ze wilden er ook niks van weten, net zoals zij dus van die dromen, niks wilden weten, wilden de mensen ook niet weten welke getuigenissen Yeshua gaf. En Ruben die hoort dat als oudste, en die was er niet mee eens, maar die durfde dat niet te zeggen. Hij had ook op kunnen treden, hij had ook een stukje autoriteit kunnen laten zien, moest luisteren, ik ben de eerstgeborene, ik kom straks in de voetsporen van mijn vader, en ik verbied het. En pas op, zeker in die tijd... Hè, en het is in het Midden-Oosten nog behoorlijk zo... is de eerstgeborene, heeft een behoorlijke macht. Die is de opvolger en die heeft het voor het zeggen. Hij doet niets van dat alles. Hij denkt, nou, weet je wat, ik hou mijn mond en ik doe het stiekem. Hij vraagt het wel... Joh, laat hem nou niet om het leven brengen. Laten we hem in een put gooien... en dan gewoon kijken wat er gebeurt... He, dus dan doen we het niet zelf, maar als we hem in de put gooien, ja, dan sterft hij van de honger en van de dorst. Dan is het eigenlijk ook hetzelfde. Maar dat zei hij omdat hij dus toch wilde proberen om hem stiekem te bevrijden en dan naar zijn vader terug te laten keren. Maar ja, wat gebeurt er? Ruben moet weg. Hij staat niet bij waar hij naartoe is, maar die is even weg. En Jozef die komt bij zijn broers, ze trekken zijn gewaardheid, ze gooien hem in de put... Ik vind het een beetje een overeenkomst met Yeshua, dat hij zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Ze gooien hem in de put, de put was leeg, er stond geen water in. Johannes vers 11 staat, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn broers wilden niks van hem weten, dood met hem. In de put, en ja goed, er was eigenlijk geen hoop, hè? hij kon niet uit die put komen. Geen andere mensen waren er in de buurt. Dat is eigenlijk een soort doodvonders. En ze gaan rustig bij elkaar zitten om samen te eten. Het is onvoorstelbaar hè? dat je dus broers hebt die dus op een afstandje gaan zitten, lekker de maaltijd gebruiken en dan weten dat je daar een broer hebt die je dus in een droge put gegooid hebt, zonder eten, zonder drinken. En dan zien ze een karavaan voorbij komen. Ze zien een karavaan zien ze, voorbij trekken. En die hadden specerijen, Balsem en bij en die waren op weg naar Egypte. En dan ineens zegt Judah, hé, hey, ik heb een idee. Wat brengt het ons nou op om onze broer om te brengen? Het is wel onze broer, hè. Dus dan moeten we bloed vergieten. Dan moeten we ook nog allerlei dingen uithalen om dat bloed te verbergen. Dus hij snapt ook, we moeten ergens toch een keer naar onze vader. En dan moeten we toch een, een, ja, ons gezicht kunnen bewaren om tegen onze vader te zeggen, we weten nergens van. Laten we het makkelijk voor ons maken. Laten we gewoon onze broer verkopen. dan hebben we nog wat profijt van ook. Oh ja. Ja, dat is wel een idee. Ja. Nou ja, hij brengt toch wel wat op natuurlijk. Ja, dat vinden ze wel een goed idee. Oké, okay, laten we hem verkopen. Prima. Dus ze houden die mensen aan. En zeggen, joh, we hebben nog een leuke deal. We hebben hier nog een slaaf die we willen verkopen. En ze verkopen hem voor 20 zilverstukken was niet echt veel hoor. De normale prijs was 30. Maar goed. Ze krijgen er toch nog 20 zilverstukken voor. Dat is toch nog een leuk zakcentje leuk zou je zeggen. En die nemen Jozef mee. Pas geleden las ik een, uh, een stukje van een dominee. In het krantje van Christen van Israël. De dominee hier uit Goes. Die schreef hier een stukje over. En die zei wat een genade van God. Dat Jozef mee mocht met een karavaan. Die dus meren en balsem en specerijen mee mocht. dan was hij toch nog onder een lieflijke geur, werd hij meegenomen. Die heeft er dus niks van begrepen. Die heeft nog nooit dat meegemaakt. Je bent slaaf. Je gaat in ketenen, word je meegesleurd. Denk je dat hij, dat is alleen maar een akelige geur. De rest van zijn leven heeft hij iedere keer als je zulke dingen rookt, dan zit je terug weer in die gevangenschap. En dat je dus tegen je wil, wordt meegesleurd achter kamelen aan. Zo'n rare uitleg en zo de point missen van wat er aan de hand is. Onvoorstelbaar. Lukas 23, vers 14, toen ging een van de twaalf die Judas Iscariot heette naar de overpriester en zei, wat wilt u maar geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem de prijs van de slaaf toe, 30 zilverlingen. Daarom zei ik, van Jozef werd eigenlijk te laag ingeschat. Maar die nietse kooplieden, die wisten ook te onderhandelen, denk ik. Ze moesten hem natuurlijk helemaal meenemen naar Egypte. En daar zullen ze misschien wel een prijs voor gerekend hebben. Ruben die komt terug bij de put met het idee, ik ga mijn broertje redden. En wat gebeurt er? Hij is leeg. Niet meer in de put. En hij schudt zijn kleren, want hij beseft, nu zit ik echt in een grote probleem. Want ik ben verantwoordelijk. En dat zegt hij ook tegen zijn broers. Die jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Hij was de eerste geboren. Hij was verantwoordelijk. Hij had de verantwoording. En dat snapt hij nu helemaal. En ik denk dat hij ook bij zijn eigen begreep... Ik had eerder moeten optreden. Ik had het gewoon moeten verbieden. Die autoriteit had ik. En ik heb het niet gedaan. Ik had hem gelijk van het begin af aan... in bescherming moeten nemen. Het was mijn broertje. Niks van dat alles. Hij is alleen maar bezig met zichzelf. Ik heb een probleem. Ja, die jongen is er niet. Het probleem ligt nou bij mij... Wat moet ik nu? Hij vraagt niet van: Wat is er met Jozef gebeurd? Nee. Ik, ik, ik, ik. Daar gaat het om, bij Ruben. Oké, okay, ja, ja, ja, ja, ja, we hebben wel een probleem. Nou ja, hele makkelijke oplossing. We slachten een geitenbok. We doppelen het gewaad in bloed. En we sturen het op. Dus we zullen van het bloed nemen en aan de beide deurpossen strijken, aan de bovendorpel. Ik vind het wel een beetje een overeenkomst hebben. Deze gaan zich verschuilen achter het bloed van Jozef. Het heeft wel een beetje een overeenkomst met Pesach. En ze sturen dat naar hun vader en ze zeggen. Jo, pa, dit hebben we gevonden in het veld. Dat zal toch niet het gewaad van je zoon zijn, hè? Toch? Dat zal toch niet, hè? Hij zat, nee, dat is toch niet van Jozef? Ja, wij wisten het niet zeker, dus we dachten, we sturen het naar u. Dan kunt u kijken of het ja, misschien toch het gewaad van Jozef is, ja of nee. Wat een valsheid, hè? ...onvoorstelbaar. En Jacob die hoeft er maar één blik op te werpen... ...en die ziet het. Ja, dat is, dat is van mijn zoon, dat is van Jozef. Jozef is verscheurd, kan niet anders. Hij is helaas... ...terwijl hij de opdracht voor mij uitvoerde... ...is hij het verkeerde dier tegengekomen... ...en dat heeft zijn leven gekost. Afschuwelijk. En Jacob die rouwt erom. Hij scheurt zijn kleren, doet een rouwgewaad om... En rouwde vele dagen om Jozef stater. En wat er dan gebeurt, ja, je kunt het niet begrijpen. Zijn zonen en al zijn dochters, die komen om hem te troosten. Alsof ze niet betrokken zijn bij zijn dood. Ze zeggen, joh pa, oh, verschrikkelijk wat je overkomen is. Hè. Oh, wat is dat toch erg. We willen je zo graag troosten, maar ja, we weten eigenlijk niet wat we moeten zeggen. En hij weigert ook om zich te laten troosten. En hij zegt, ik zal wenend, treurend zal ik dus... In het graf afdalen. Zoveel verdriet had hij over zijn zoon. Die hij dus een opdracht gegeven had. En dus gesneuveld is. Bij het uitvoeren ervan. En zijn zonen en zijn dochters. Staan allemaal om hem heen. En doen net alsof ze van niks weten. Of ze er niet bij betrokken zijn. Arme pa. Joh, wat een verdriet. De Midianieten intussen. Die verkopen hem aan Potifar, Een hoveling van de farao. Ook het hoofd van de lijfwacht, dus dat had een hoge functie. Dan gaan we naar Genesis 39, vers 1. Dus hij is naar Egypte gebracht. Potivar heeft hem gekocht uit de hand van de Israël -Mieten. en daar blijkt dan blijkt ineens dat Jave met Jozef is. Dat Jozef dus gezegend wordt in alles wat hij doet. Onvoorstelbaar dat je dus als slaaf dus iets kan laten zien van dat je dus een man van God bent. En dat God met hem is zodat het opvalt dat Jozef voorspoedig was in wat hij deed. Dus alles wat hem toevertrouwd wordt, dat gaat ontzettend goed. Het viel gewoon op. En hij verbleef in het huis van die Potifar, En die ziet, ik vind het zo mooi hè, dat dus zijn baas ziet dat Yahweh met Jozef is. Zo staat het er gewoon hè. Dus hij erkent dat, hé, hey, God is met jou. En alles wat jij doet, dat wordt gezegend. Nou, dat vind ik zo mooi. Ik wil daar gebruik van maken. Sterker nog, ik ga dat doen. En hij stelt hem aan over zijn huis. Dus Jozef wordt de tweede man in dat huishouden. Potifar was tussen de baas en daaronder zat Jozef. En alles wat hij had, dat bestuurde Jozef. Alles gaf hij over in de hand van Jozef. En niet alles. Klein stukje hield hij voor zichzelf. Op het moment dat hij dus dit uitvoert, dat hij Jozef de tweede persoon maakt in zijn huis, zegent Yahweh het hele huis van die Egyptenaar. Is zo onvoorstelbaar hè? Diende die man Yahweh? Nee, hij had helemaal niks met Yahweh. Maar Jozef diende Yahweh. En omwille van Jozef, zegent Yahweh het huis van de Egyptenaar. Op alles wat hij bezat, staat er. Dus die man die werd gewoon rijk, alleen maar omdat hij het bestuur overgaf aan Jozef. En dat Jozef dus de tweede werd in zijn huis. Geweldig. Hij liet alles wat er bezat in de hand van Jozef. Hij hoefde zich nergens meer mee te bemoeien. En wat is er? Jozef is een knappe man om te zien, blijkbaar. Mooi van gestalte en knap. En dat valt op. En het valt ook de vrouw van Potifar op. En die komt met snoede plannen. Laat haar ogen op Jozef vallen en die zegt tegen Jozef, slaap met mij. En wat hij dan zegt, dat is gewoon zo geweldig. Hij weigert en hij zegt, me Mijn heer, die heeft naast mij niemand anders. Hij weet niet eens wat er gebeurt in zijn eigen huis. Sterker nog, zelfs van hetgeen wat hij eet, dat laat hij aan mij over, zegt hij. Hij heeft alles aan mij overgegeven behalve u. Behalve zijn vrouw. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zonder tegen God? Daar kan ik niet aan beginnen, zegt hij. Daar ga ik niet aan beginnen. Dat is niet voldoende voor haar. Zij blijft hem aanspreken om met haar te slapen. En hij blijft weigeren. En dat gebeurt op een zekere dag toen het huis binnenkwam om zijn werk te doen. En ja, dan kun je op wachten. Hè. Dat gebeurt gewoon een keer. Dat iedereen bezig is met andere dingen. En dat hij alleen in het huis is met die vrouw. En zij neemt haar kans waar. Ze pakt een beet en ze zegt slaap met me. En hij laat zijn kleed achter in haar hand en vlucht en gaat naar buiten. Matthäus 4 vers 1, daar heeft het een enorme overeenkomst mee. Want Jozef werd drie keer verleid. En toen werd Jeshua door de geest weggeleid naar de woestijn en verzocht te worden door de duivel. Veertig dagen, veertig nachten vastte hij en toen kreeg hij honger. En toen kwam de verzoeker en die zegt, als je... God zoon ben, hè? als je echt God zoon ben, ja, dan moet je toch gewoon zeggen dat die stenen brood worden, joh. het is aan de hand? Je hebt toch honger? Kom op, man. Maak gebruik van je autoriteit die je hebt. Je bent toch God zoon? Als dat echt zo is, nou, dan is het geen probleem, hè? Dan kun je gewoon die stenen veranderen in brood. Niks aan de hand. Maar Yeshua zegt: Nee, nee, nee, nee. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ja, we heeft gezegd: de mens zal niet van brood alleen leven. Maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Nou, die was mislukt. Maar goed, hij had meer pijlen op zijn boog. Hij neemt hem mee naar de Heilige Stad naar Jeruzalem. Zet hem op het hoogste gedeelte van de Tempel. Dat was toch een forse afstand hè, naar de grond. En dan zegt hij: Als je echt Gods zoon bent. spring dan naar beneden, joh. Spring naar beneden. Want heel toevallig weet ik dat in de Psalmen staat. dat als jij dus naar beneden valt. Hij zal zijn engelen bevel geven en ze zullen je op de handen dragen. Je wordt gewoon opgevangen, joh. Er is niks aan de hand. Je hoeft niet bang te zijn dat ze naar je tabletten valt. Nee, ze gaan je gewoon opvangen, zodat je je voet niet eens aan een steentje zal stoten. Daar, daar zorgt God gewoon voor, joh. Probeer het gewoon een keer. En Jeshua zegt tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult Jave, uw God, niet verzoeken. Het was niet zomaar iets, hè, om daar van af te springen. En dan te hopen dat God die belofte waar zou maken. Hij zegt, ik ga er niet eens aan beginnen. Want zo werkt het niet. Zo moet het niet. Ik mag Yahweh niet verzoeken. Opnieuw mijn duivel hem mee, nu naar een hele hoge berg. En laat hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En dan zegt hij hem, kijk, dat geef ik allemaal aan jou als je knielt aan mij aanbidt. Echt waar, joh? Ja. Je hoeft die hele moeilijke weg niet af te leggen. Hè? Ik weet wat er voor je klaar ligt. Maar ik geef je een ontsnapping. Ik bied je alles aan. En je hoeft niet te sterven. Je hoeft je heel die leidersweg niet te volgen. Je hoeft alleen maar te knielen en mij te aanbidden. Zo simpel. Zo simpel. En je krijgt alle macht. Ik geef je gewoon alle macht hier op aarde. Zoals de Vader jou beloofd heeft. Alleen... Bij mij heb je een wat makkelijker weg. Je hoeft alleen maar te knieën. Het is klaar. Ja, Yeshua zegt tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, Yahweh uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Hij gaat er niet in mee, gelukkig. Want het was gewoon verloren geweest. Nou, je mag Jawel uw God niet op de proef stellen, zoals ik hem bij massa op de proef gesteld heb. En je moet Yahweh uw God vrezen, staat hem dienen en bij zijn naam zweren, wat we elke Sabbat noemen... En dat zijn dus de teksten waar Yeshua dus uit put. En de heer van Jozef greep hem en leefde hem over in de gevangenisstaat... op de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat hij daar in de gevangenis. Nou, ik denk, zeker gezien de normale gang van zaken... dat die Potifar zijn vrouw niet echt geloofde. Hij moest wat doen natuurlijk, want ze had een hoop misbaar gemaakt. Iedereen wist ervan. Maar de normale gang van zaken was, het was maar een slaaf. Hè? Ook al had hij dan een hoge positie gekregen. Hij bleef een slaaf. Als je zoiets uithaalt, met zijn vrouw, dan was er maar één fonds en was het gewoon een dood fonds. werd echt geen woorden aan vuil gemaakt, hij had hem gewoon laten nou, vermoorden. Niks van dat alles. Hij stuurt hem naar de gevangenis. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat Potifar begreep dat zijn vrouw hem een streek leverde. En dat ze wat anders van plan was en dat het dus mislukt was. Hij kende zijn vrouw, denk ik. En dat hij dus Jozef, hij moet hem straf geven en Jozef wordt naar de gevangenis gebracht. En hij was daar zelf de baas, hè? dus dat scheelt natuurlijk ook. Hij was natuurlijk het hoofd van de beveiliging, dus hij zal ook de gevangenis onder gevallen hebben. In ieder geval, ook in de gevangenis is Jave met Jozef en dat viel dus op. Ook ben degene die de leiding had over de gevangenis. Die ziet dat Jozef dus gezegend wordt door Yahweh. En die is genadig voor Jozef. Sterker nog, hij zegt, jongens van jij wordt zo gezegend. Ik geef al de leiding over aan jou. Als jij nou die gevangenis bestuurt, dan ben ik er goed mee en jij bent er ook goed mee. En Yahweh is met alles wat Jozef deed, liet hij dus ook voorspoedig verlopen. Geweldig. Als dat over je gezegd mag worden. Je kent het verhaal, hè? Jozef komt op een gegeven moment op een ochtend. Komt hij dus binnen in de gevangenis. En hij ziet dus die schenker en die bakker. die heel erg verdrietig en aangeslagen in die cel zitten. En hij ziet dat en hij spreekt hen aan. Hij zegt: Joh, waarom kijken jullie zo bedroefd? Wat is er aan de hand? En dan vertellen ze het verhaal dat ze allebei een droom hebben gekregen. En dan zegt Jozef: Joh. De uitlegging van dromen is voor Yahweh. We vragen dat aan Yahweh. En hij geeft dus de uitleg. En dan zegt hij de schenker. Jij zal in je ere hersteld worden. En tegen die bakker van jij zult opgehangen worden. En dat is zo'n overeenkomst. Met die mannen die naar Emmaus gingen. Yeshua die komt erbij en zegt. Waarom kijken jullie zo bedroefd? En waarom zijn jullie zo te neergeslagen? Wat is daar aan de hand? En ze leggen het uit wat er aan de hand is. En dan zegt hij joh. Dat moest toch allemaal zo gebeuren? Dat had God toch allemaal van tevoren laten zien? En het frappante is, dat dus bij het einde van Yeshua's leven, zijn er twee mannen die bij hem hangen, twee misdadigers, waarvan Yeshua zegt, de een gaat verloren, de ander wordt gered. Die misdadiger die zegt tegen Yeshua, denk aan mij als u in de koninkrijk komen bent. En Yeshua zei tegen hem, voor waarheden zeg ik u, u zult met mij in het paradijs zijn. De schenker werd gered, de ander ging verloren. Zo sterke overeenkomst. Onvoorstelbaar. En wat had Jozef gevraagd aan die schenker? Als je bij de farao bent, gedenk dan aan mij. Want ze hebben me vals beschuldigd. En wat was de vraag van Yeshua toen hij het avondmaal instelde? Doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij, alsjeblieft. Doe dit, want het is belangrijk dat je eraan gedenkt. Ja, ik vind het te, het is te toevallig, dat kan niet. Maar goed, de schenker doet er niks mee. Twee jaar duurt het. Voordat dit gebeurt met de Faro. De varo krijgt een droom, of twee dromen. Snapt er niks van. Wordt bekend op het hof dat de varo helemaal overstuur is. En ineens denkt de schenker, oh, dat is waar ook zeg. Die vraagt, belet bij de varo en zegt, ja... Ik moet eens denken aan mijn zonde, zegt hij. U had ons naar nou de gevangenis gestuurd, mij en de bakker. En daar was een Hebreeuwse jongen. En ja, die, wij vertelde die dromen. En tot onze grote verbazing legt hij die droom legt die ons uit. En het klopt er nog helemaal ook, zeg. Het is precies zo gebeurd zoals hij vertelde. Mij heeft de farao in beantwoord gesteld. En de bakker heeft hij opgehangen. Nou, dat was wel uh, geweldig. De farao neemt dat verhaal serieus. Hij schuift het niet weg en hij zegt: Joh, dat is dan een kletspaaltje. Ik denk zeker niet dat ik een om en slaaf, uit de gevangenis gehaald om mijn droom te, tegen te vertellen. Nee, hij neemt het heel serieus. Hij zegt: Oké, okay, dan gaan we hem roepen. En Jozef wordt geroepen. Hij wordt snel opgeknapt, hè? want hij zal natuurlijk heel erg smerig zijn geweest. Dus hij wordt geschoren, hij wordt gewassen, andere kleren aan. En hij komt bij de farao. En de farao die zegt tegen hem: Joh, maar sluis, ik heb een droom gehad. En niemand kan hem uitleggen, maar ik heb gehoord dat jij het kan. Dus ik wil graag van jou de uitleg horen. Nou, dat is best wel heftig, denk ik. Als je zo ineens uit de gevangenis weggerukt wordt... en je wordt dan voor de hoogste leider van dat land gezet... en je krijgt ineens te horen van me jij moet die droom uitleggen. Ja, wat dan? Als dat niet lukt, wat gebeurt er dan met Jozef? Ik denk dat dat allemaal door zijn hoofd heen gespeeld heeft. Ja, wat krijgen we nou ineens? En Jozef antwoordt de farao: ja, dat is niet mij... Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. En de farao die gaat het uitleggen, die gaat zijn dromen vertellen aan Jozef. En hij vertelt van die zeven koeien, vet van vlees, mooi van gestelte. En dat daarna zeven andere koeien uit de Nel kwamen. Zwak, ledig van gestelte, mager van vlees. En die magere lelijke koeien, die aten die zeven eerste vette koeien op en er verandert niks aan hun uiterlijk. Alsof er niks gebeurd was. En toen werd hij wakker, hij zegt, en dan later kreeg ik het over die aren, zeven aren, mooi, vol. En er komen zeven dunne door de oostenwind verschroeide aren op, en die eten die zeven mooie aren op. En er gebeurt niks, er verandert niks aan hun uiterlijk. En Jozef krijgt gelukkig de uitleg van Yahweh. En hij zegt, de dromen van Farao zijn één, God heeft de Farao bekendgemaakt wat hij gaat doen. Zeven mooie koeien betekent zeven jaren, de zeven aren betekenen ook zeven jaren. De dromen zijn één. De zeven magere, lelijke koeien er zijn zeven jaren. Nee, dus het is allemaal hetzelfde. Er gaat over zeven jaar, komt er eerst een enorme overvloed. En daarna komen er zeven jaren van een enorme hongersnood. En die hongersnood zal zo erg zijn dat die zeven goede jaren volledig vergeten worden. En er niet maar aan gedacht zal worden. Er zal niks meer zijn van de overvloed. En het zal zeer zwaar zijn, zegt hij. Het mooie is dat hij ook zegt omdat Javier dat twee keer verteld heeft, heeft u twee keer die droom gegeven. Dat betekent dat de zaak dus bij God vaststaat. En dat God zich haast om dit uit te voeren. Dus het is een plan van God. En dan verwijst hij dus naar Deuteronomie 19, vers 15, waar God zich ook aan houdt. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan, met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen, op de verklaring van twee getuigen. ...of op de verklaring van drie getuigen... ...staat de zaak vast. En vandaar dus twee dromen. Dat waren twee getuigen... ...die dus tegen de farao zeggen... ...moest luisteren, dit is het plan van God... ...en het staat vast. Dan geeft Jozef... ...ongevraagd... ...aan de hoogste autoriteit... ...ineens een advies. Dan moet je maar durven, hè. Ik denk dat hij aangedreven werd... ...door de Heilige Geest... ...om dit te zeggen. Want normaal gesproken... Haalt de slaaf het niet in zijn hoofd om tegen de hoogste baas te zeggen: van moest luisteren, ik heb een ideetje voor je. Maar hij wel. En hij zegt: Farao, je moet uitkijken naar een verstandige en wijze man. Dan moet je over het hele land Egypte aanstellen. En je moet dus gewoon zorgen dat er een rijkdom verzameld wordt. Over die zeven rijke jaren. Vraag nou het vijfde deel van de opbrengst. Dat is best wel ruig, hè? Want je zou eigenlijk zeggen, er komen zeven magere jaren. Dus het zevende gedeelte is voldoende, hè? toch? Nee, zegt Jozef, het vijfde gedeelte. Moet je verzamelen, sla dat op en gebruik dat daarna bij die zeven magere jaren. En dat vonden ze een ontzettend goed plan. Dus de faro die is daar helemaal mee eens. Zijn dienaren zijn het er mee eens. En de farao die zegt tegen zijn dienaren, ja, zouden we ooit iemand vinden die zo gezegend wordt... En in wie de geest van God is, ja, die gaan we niet vinden. Dus deze man, die krijgt gewoon de leiding. Heel verpand dat dat ook met Yeshua gebeurt. Hij wordt gedoopt. Hij komt op uit het water. De hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En voor iedereen was het duidelijk dat Yeshua de geest van God had. De farao zegt tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Dus gebeurt daar hetzelfde bij Potifar. Die geeft hem ook het bevel over heel zijn huis. Alles moet hij besturen. En nu gaat het over heel Egypte. Heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Bij de Potiphar was het zijn vrouw. Bij de farao is het zijn troon. Jozef met de baas over Egypte, maar op het moment dat hij zou zeggen: Ik ben de farao, dan ging zijn kop eraf. Want dat mocht hij niet zeggen. Dus hij krijgt alle macht en dat gaat heel ver, zegt de farao. Yeshua zegt het ook. Matthäus 28, vers 18, hij komt naar hem toe en hij zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als Yeshua zou zeggen: Ik ben God, dan was het fout. Dan was het fout geweest. Het is wat dat betreft exact hetzelfde als wat het bij Jozef overkomt. Hij krijgt alle macht behalve de troon. Verder zet de vader tegen Jozef, ik stel je aan over heel het land Egypte, en dan komt hij met een, ja, een soort bewijs, zeg maar, dat je zegt, ja, dat kan niet, joh. Dat kan helemaal niet. Hij geeft hem de ring aan zijn hand, doet hem aan Jozef' hand, hij laat hem zijn kleren van fijn linnen aantrekken, hangt een gouden keten om zijn hals, dus alle bewijzen van de macht van Farao, die krijgt Jozef. En dan zegt hij, ik ben de farao. maar zonder dat jij het goed vindt... zal niemand een hand of voet bewegen in Egypte. Dat kan helemaal niet, jongen. Hoe wil je dat dan controleren? Dat is niet de handhaven, toch? Maar toch zegt hij het. Toch zegt hij het. Jouw macht is zo absoluut dat eigenlijk niemand iets mag doen in Egypte... zonder dat jij het goed nou, dat is dus totalitaire macht. Zoveel macht heeft Jozef dus. Hij heeft het niet misbruikt. Hij heeft het in goede banen geleid. En hij is tot zegen geweest van Egypte. En ik denk dat dat volledig overeenkomt met Yeshua. Yeshua zal ook die macht niet misbruiken. Dat zegt hij ook tegen zijn discipelen. De macht in het koninkrijk, dat gaat niet over macht. Maar dat gaat over dienen. En dat heeft hij laten zien toen hij die voetwassing deed. Farao die gaat zelfs zo ver, dat hij Jozef gewoon een vrouw geeft. Hij geeft hem een vrouw, een dochter van een priester. En Jozef vertrok en reist het hele land Egypte door om alles samen in kaart te brengen. En overal afspraken te maken over de opbrengst. De 1 vers 15, daarom omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Yeshua onder u en van de liefde van alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken, zegt Paulus, als ik in mijn gebeden aan u denk opdat de God van onze Heren, Yeshua de Messias, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven over de werking van de sterkte van zijn macht. Ja, ik vind dat zo'n overeenkomst met wat de Varao zegt, richting Jozef. En wat hier eigenlijk dus verteld wordt over onze Messias. Die ja gewerkt heeft in de Messias toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid, en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dus die macht, die gaat mee. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Net zoals het dus Jozef gegeven werd aan alle Egyptenaren. die zijn lichaam is en de vervulling van hem van Yahweh. Die alles in allen vervult. Dan op een gegeven moment zijn die rijke jaren voorbij. Dan komt dus de hongersnood. En dan op een gegeven moment komen zijn broers op aanraden van hun vader Jacob komen dus graan kopen in Egypte. En we kennen het verhaal, in ieder geval op een gegeven moment is het de tijd daar, dat Jozef zich gaat bekendmaken aan zijn broers. Genesis 45, vers 1. En toen kon Jozef zich niet meer bedwingen, staat er. En hij ging zich bekendmaken aan zijn broers. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Ook Yeshua zal, als hij terugkomt, zich eerst aan zijn broers bekend maken en later aan de anderen. Het zal niet anders gaan. Yeshua zegt ook tijdens zijn leven, ik ben niet anders gekomen dan voor de kinderen van Israël. Dat was zijn eerste opdracht, zijn broeders, om die te zoeken en die bij zijn vader te brengen. En het zal niet anders zijn als hij terugkomt. En Jozef die huilde zo hard dat de Egyptenaren in het huis van de varen ooit hoorden. En dan zal gevraagd zijn, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat doet Jozef? Waarom gaat hij zo tekeer? En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. En ze zijn er eigen wezenloos geschrokken. Want ze hadden steeds gezegd, zelfs tegen Jozef, moest luisteren, we hadden nog een broer, maar hij is overleden, hij is door een wild dier verscheurd. Op een gegeven moment is de leugen is zo groot geworden dat ze hem zelf geloofden. En zelf tegen iedereen zat te vertellen: Moest luisteren. We hadden nog een broer, maar helaas, die is door een wild dier verscheurd. Dus deze openbaring: dat ze ineens tegenover iemand staan die ze dus vereerde, die ze, waar ze moesten voor buigen. En wat ze dus al een paar keer hadden gedaan. Hij zegt ineens: Ik ben Jozef. En die dromen van Jozef moeten dan zo'n grote rol hebben gespeeld in hun hoofd. Hij had dus gelijk met zijn dromen. En wij zeiden van me sluisteren, wij verkopen hem naar Egypte en we zullen kijken of zijn dromen dan waar worden. En hij staat voor hen als machtige bevelhebber die alles met hun kunt doen wat hij wil. Leeft mijn vader nog, zegt hij. En zijn broers waren niet in staat om een antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En je snapt het helemaal. Hij was de oppermacht. Hij hoefde maar met zijn vingers te, te knippen en ze werden of vermoord of als slaven gemaakt, of ja, noem maar op, hij had de totale macht. Hij kon doen met hen wat hij maar wilde. En ja, wat zullen ze bang zijn geweest dat hij wraak zou nemen wraak over wat ze hem hebben aangedaan in zijn jeugd. Maar niets van het alles. Jozef zegt tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij je. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toon ontvlammen omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Wat een geloofsvertrouwen laat hij hier toch zien dat hij alles wat gebeurd is wat hun verzonnen hadden dat hij daar de hand van god in ziet en dat hij dus ziet van moest luisteren dit is dus gebeurd om mijn hele familie te redden om die dus tot zegen te zijn in deze grote hongersnood die bezig is maar die nog jaren zal aanhouden deze twee jaren, zegt hij heer, is er immers honger geweest in het midden van het land, maar er komen er nog vijf jaren waarin er geen ploeg of ooster zal zijn. Het zullen verschrikkelijke jaren zijn, maar wees getroost, ik zorg voor je. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nou, ik denk dat ze het niet hebben kunnen begrijpen. Ik denk dat ze niet hebben kunnen snappen waar hij het allemaal over had. Waar gaat dit over? Wat is er aan de hand? Het moet zo'n enorme shock zijn geweest. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, zegt hij nog een keer. Maar God, hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, Als heer over heel zijn huis en als heerster over heel het land Egypte. Mijn dromen zijn waar geworden. Ik ben de heerser over heel het land Egypte. En ja, jullie hebben al een paar keer voor mij gebogen. En zelfs mijn vader heeft mij eer betoond. Door dus allerlei geschenken te sturen vanuit het land Canaan Als een gift om mijn aangezicht vriendelijk te stellen ten opzichte van jullie. Johannes 1, vers 14 zegt: En het woord is feest geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige boord van de vader. Vol van genade en waarheid. Er zit zoveel overeenkomst in in het leven van Yeshua en wat er over gezegd wordt in het leven van Jozef. Het is zo ontzettend mooi als je dat ziet. En je ziet dat het leven van Jozef eigenlijk als een blauwdruk is voor het leven van Yeshua. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe, dat is na het overlijden van Jacob. En dan zijn ze bang dat hij alsnog wraak gaat nemen, want ja, dan leeft hun vader niet meer... Ik kan niet meer voor hen pleiten. En ze vielen voor hem neer en ze zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. We hebben jou tot slaaf gemaakt. Wij willen hetzelfde doen, als we het er maar levend afleggen. En Jozef zegt erop, je hoeft niet bang te zijn. Ben ik in de plaats van God? Ik hoef jullie niet te oordelen. Dat is niet aan mij. Dat komt, wees maar niet bang. Maar dat hoef ik niet te doen. Ik heb daar part nog deel aan. Ik wil daar zelfs niet bij betrokken worden. Jullie hebben kwaad gedacht tegen mij, maar God heeft dat een goede gedacht. Die heeft het omgedraaid, die heeft daar iets goeds van gemaakt. En waarom? Om te doen zoals het is op deze dag, om een groot volk in leven te houden. En dat is niet alleen het Egypteland, het Egyptische volk, maar dat is ook het volk van Israël. Om Israël in leven te houden en dat wordt ook een heel groot volk. Nu dan zegt hij, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en hij sprak naar hun hart. En Lukas 23, vers 34 daar staat, en Jeshua zei, vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En het is zo bijzonder dat Jozef eigenlijk ook een soort oproep doet van luisteren: ik troost jullie en ik spreek naar jullie hart en dat Jeshua ook de Vergeving vraagt voor de mensen die hem van het leven beroven. Want zij wisten niet wat ze deden. Ze hadden geen idee. Het mooie is dat er geschreven staat dat de Joden riepen... Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat gebed, daarvan hopen we dat dat waar wordt. Dat dat gebed tot realiteit wordt en dat het bloed van Yeshua ook hun zonde zal wegspoelen en dat ze mogen schuilen achter het bloed van Yeshua. Een gebed waarvan ze zelf niet eens wisten dat ze dat uitgesproken hebben. Samenvatting. Jozef Leven heeft veel parallellen met het leven van Yeshua. De wonderlijke geboorte. De lievelingszoon van Jacob, levensloop bekend via dromen, afgewezen door eigen broers, zijn woorden werden in twijfel getrokken hij gaat op zoek naar zijn broers, verraden en verkocht door zijn eigen broers. Jozef werd verleid, maar verlogen de jaren niet. Hij zag om naar zijn medemens in nood. Jozef voorspelde het lot van de schenken en de bakker. Gedenk mijner als de tijd daar is. Hij ging door een diepe vernedering voordat hij verhoogd werd. Hij werd verhoogd en kreeg alle macht in Egypte. Jozef werd niet boos of bitter op zijn broers. Hij vergaf zijn vijanden. Ter leste. Jozef heeft in zijn leven de redding mogen betekenen van zeer vele mensen en volkeren. Onvoorstelbaar veel. Al deze zaken komen overeen met het leven van Yeshua de Messias die alles doorstaan heeft wat de vader voor hem in had. Totdat hij mocht zeggen, het is volbracht en daarna opgewekt en verhoogd worden. 1 Korinther 15 vers 24 en daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft niet gedaan. Dat betekent dus dat, als Yeshua dus alles heeft gedaan wat hij moest doen van de Vader, dat hij alle macht en eer ook weer teruggeeft aan God, de Vader. Omdat alles en allen in Yahweh zal zijn. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Judas 1. Vers 24, aan hem nu die bij is u voor te bewaren en u smetloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dan hebben we een lied om te zingen, de vorstijn zal bloeien. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Ja, we zegen u en hij behoedde u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zijn uw genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En we willen nog zingen Onze Vader.